Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er gebeuren veel ongelukken op het ijs. Daardoor is in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht het extreem druk. Ook Friese huisartsenposten zijn overbelast door schaatsongelukken. En het Antonius ziekenhuis in Sneek heeft extra personeel ingezet. Dreigt er vandaag net zo druk te worden als gisteren... toen er vanwege schaatsongelukken zo'n 50 mensen meer op de spoedeisende hulp terechtkwamen dan normaal. En veel breuken zijn zo ingewikkeld dat er nog een operatie achteraan moet komen. Toch gaat het met de meeste mensen op het ijs heel goed. Fantastisch. Echt aanbevelen. Schitterend ijs. Mooi weer. Ja, wat wil je nou meer? Dit zijn de kleine gelukzalige momenten in het leven. Ik moest er gewoon weinig van huilen net. De Britse politie heeft een rijdend vliegtuig op vliegveld Heathrow bij Londen gedwongen te stoppen om te voorkomen dat een ontvoerd meisje van vier het land zou verlaten. Een man van 32 is opgepakt. Het is een bekende van het meisje, maar waarom hij haar meenam is nog niet duidelijk. Het meisje is terug bij de moeder. Twee minderjarige jongens zijn opgepakt voor een supermarktoverval in Kuik gisteravond. Een klant die wilde ingrijpen raakte daarbij gewond toen een van de daders uithaalde met een mes. Er is niets gestolen. De verdachten zijn 13 en 16. Goed nieuws voor mensen die iets leuks willen doen met hun liefde op Valentijnsdag morgen. Maar geen inspiratie hebben, omdat zo'n beetje alles dicht en verboden is. Frank en Marieke in Leiden houden hun relatie leuk met creatieve verrassingen. En ze hebben nog wel wat romantische tips. Heel simpel, de satéprikkers en een zak marshmallows. En dan gewoon je marshmallow boven het vaccinelichtje roosteren. Net een kampvuur. Net een kampvuurtje, ja. In het kader van Valentijnsdag geven we natuurlijk vaak stellen elkaar een cadeautje. Om dat nog even wat extra spannend te maken, kun je ook het cadeautje verstoppen ergens in je huis. In plaats van dat je alleen het cadeautje overhandigt. Verder stellen ze nog voor om een glue walk te doen, een wandeling waarbij je op verschillende plekken een glue wine scoort. En als je dat allemaal niks vindt, kun je ook nog gewoon Netflix aanslingeren. Het weer dan nog: de temperatuur ligt rond het vriespunt. Komende nacht gaat het weer flink, flink vriezen. Morgen overdag een graad of twee. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam druk aan het worden op de N518. In beide richtingen tussen Monnickendam en Marken heb je ongeveer vijf minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. We zijn allemaal klaar met corona. Alleen is corona nog niet klaar met ons. Het virus is er nog.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 Net als Britney Spears, waar deze week heel veel ophef om was... komt deze damesgroep uit de jaren negentig. Ik heb het uiteraard over de Spice Girls in Say You Will Be There. Het is even na vier uur. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. albert -Jan en ik zijn er nog één uur lang. Zonnig Zandvoort. In een zonnige studio aan de tolweg Tina. Met het uh, laatste uur. Wat gaan we daar nu allemaal doen, Albertjan? Nou, allereerst even een uh, officiële mededeling. Uh, Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard is zojuist afgelopen. De eindstand 1-2. Goed, ook weer bijgewerkt. Oké. Okay. Wat gaan we dan over twee tal praten? Natuurlijk, Pit Report. En uh, ja, uh, uh, hoe heet het? Het uh, belangrijkste nieuws uit de wereld van de Formule 1 is natuurlijk dat meneer Hamilton eindelijk getekend heeft. Heeft hij een stoeltje? Uh, hij, heeft, hij heeft een stoeltje, okay. maar, maar tot eind 2021. Dus uh, hij, had een, hij, wilde, hij wilde in eerste instantie een tweejarig contract hebben... voor uh, 5 miljoen, geloof ik, per jaar ongeveer... Maar, uh, was het was geen 50 miljoen. Oh, 50 miljoen. Ja, nou, ja volgens mij 50. 50 miljoen. Maar goed, dat, heeft niet, dat, is dus, dat is het dus niet geworden. Dus eigenlijk gaat hij eigenlijk nog maar één seizoen uh, bij Mercedes racen. Of zie ik dat dan verkeerd? Nee, dat uh, kan je heel goed, goed zien. Dus, ja. uh, en dan uh, komt uh, George uh, Russell uh, natuurlijk. Uh, Oké, okay. geen Max? Nee. Nee? Okay. Nee, nee, Goed. Nee, nee, nee. Nou, in ieder geval over twee tweetal platen meer uh, nieuws uit de wereld van de Formule 1 uh, tijdens Pit Report. Half vijf, dier van de week. Ja, zo zijn ze er zo zijn ze weg. Er zit momenteel geen hond meer in het dierenasiel. Geen hond te bekennen. Geen hond te bekennen. Maar wel uh, nog een, een, een kat. Uh, en die luistert naar de naam Bril. Dus half vijf dier van de week is Bril. live. Ja, het, het wordt er een die jij niet van mij had verwacht. Nee. Ik weet het al, maar die, ik die ik die verbaasd. die eigenlijk ook niet uh, rechtstreeks uit mijn fonotheek uh, mijn, uh, uh, uh, komt. Maar in ieder geval wel de moeite waard is om ook in de lijst opgenomen te worden van Zos Live. Uh, dat hoort er dus iets over half vijf, welke dat is geworden. En als we kijken naar het uh, aantal weergaven, <laughs> dan schrik je rot, hè? Klopt. 246 miljoen keer. Ja. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn er vele fans van dit nummer. Uh, goed, dat is uh, iets over half vijf. Het gedicht van de dag, ja, het gedicht van het jaar kan ik wel zeggen. hè. En uh, wat kan het ook anders zijn dan het gedicht heet Rob? Want ja, jij bent vandaag 52 geworden. Dus uh, we gaan het gedicht van het jaar doen uh, vandaag, luisteraars en kijkers. Met de titel Rob. Uh, ik zou zeggen: genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CRM Zandvoort. En gezellig dat je erbij bent. Nog één uur lang, Zandvoort op zaterdag meekijken www.zfm-live.nl Zfm-live.nl en daar zitten we Joji Watley en Airbnb Rakini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 Lekker hoor, om deze weer eens terug te horen. Jelly Wadley en Eric B. en Rakim en Friends. En hoe kom ik daar nou op op het draaien van deze plaat? Nou, is heel eenvoudig. Van de week kwam ik toch zoiets geweldigs tegen albert -Jan. In 20 minuten tijd, zeg maar, al mijn grote favoriet uit de jaren 80 yep. Bij elkaar, helemaal coronaproef live gebracht door DJ Cassidy... En dat heb ik op mijn eigen tijdlijn op uh, Facebook heb ik dat, uh, gezet. En dan kwam deze Jody Watley kwam daar ook uh, in voor. En dat deed ze samen met... Uh, Althans, toen deze een nummer van Shalomar. Uh, en dat was de groep waar ze uh, in zat. En Shalomar uh, ken je onder meer van A Night to Remember. Dit nummer deed ze samen met Eric B. en Rakim. En uh, die ken je natuurlijk ook weer van Page in Full. Nou, volgens mij uh, ben je dan weer helemaal uh, up-to-date <laughs> zo op de zaterdagmiddag. FM Race Radio. We gaan racen en nou ja, Lewis Hamilton gaat uh, aankomend jaar uh, gelukkig uh, eigenlijk voor uh, de autosport ook weer uh, racen. Het hing al een tijdje in de lucht uh, en het is nu een feit. Lewis Hamilton heeft zijn contract bij Mercedes een jaar verlengd tot het einde van 2021. Hamilton en Mercedes waren maandenlang uh, in onderhandeling. De 36-jarige 36 Brit werd in dienst van Mercedes zes keer wereldkampioen en veroverde 74 Grand Prix zegens voor de renstal. Hamilton is sinds 2013 coureur van Mercedes en vanaf zijn debuut in 2007 kwam hij tot die tijd uit voor McLaren. Hamilton boekte afgelopen seizoen zijn 95e Grand Prix zegen in totaal. Daarmee passeerde hij Michael Schumacher, die het record in handen had met 91 zegens. Beide mannen hebben zeven wereldtitels veroverd. Ik kijk uit naar mijn negende seizoen met Mercedes, aldus Hamilton. We hebben samen ongelofelijke dingen bereikt. We willen dat succes uitbouwen en kijken constant waar we kunnen verbeteren, zowel op als naast de baan. Zo heeft Hamilton zich opgeworpen als voorvechter voor meer diversiteit in de autosport. Ik ga daarmee door voor de toekomstige generaties. Ik ben dankbaar dat Mercedes me daarin volledig steunt. Hamilton en Mercedes presenteren later dit jaar een foundation die zich gaat inzetten voor diversiteit en, in en inclusiviteit in de sport. Hamilton behaalde in 2008 zijn eerste wereldtitel bij McLaren. Zijn overstap naar Mercedes in 2013 bleek het begin van een gouden samenwerking. De Mercedes'en moesten dat jaar nog, uh, dat jaar nog uh, afleggen tegen Sebastian Vettel in de Red Bull... maar daarna ging de wereldtitel steeds naar de Duitse renstal. Hamilton was in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020 de beste. Alleen in 2016 moest hij de titel laten aan zijn Duitse teamgenoot Nico Rosberg... die daarna meteen de Formule 1 vertrok. Red Bull Racing krijgt zijn zin. Tijdens een commissievergadering van de Formule 1 stemden alle teams in met het plan om het motorreglement vanaf 2022 te bevriezen. Het team van Max Verstappen stuurde daarop aan omdat de huidige krachtbronleverancier Honda erna dit jaar mee stopt. Red Bull wilde motoren daarop in eigen beheer nemen en niet meer terug naar de status van klantenteam zoals het in het verleden de motoren afnam van Renault. Kostentechnisch zou dat volgens Renault alleen kunnen als de motoren vanaf 2022 niet meer verder kunnen ontwikkeld worden. Dit geldt dan tot de komst van nieuwe krachtbronnen in de sport, vermoedelijk vanaf 2025. Tijdens de vergadering werd ook het plan besproken om dit jaar een proef op te starten met de zogeheten sprint races. Tijdens, de drie, v, ...tijdens drie van de vooralsnog geplande 23 uh, raceweekenden Die vervangen dan de traditionele kwalificatie op de zaterdag. De sprintrace moet dan weer de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag bepalen. Het idee werd positief ontvangen, maar zal in de nabije toekomst verder moeten worden uitgewerkt. Ook over de eventuele invoering van een salarisproffel voor coureurs wordt later, uh, voor later verder gepraat. Vanaf komend seizoen is er al sprake van een budgetplafond in de Formule 1 van 145 miljoen dollar. Salarissen voor onder andere coureurs vallen daar echter niet onder. De Formule 1 keert volgend seizoen, uh, uh, aankomend seizoen, weer terug in Portugal. De derde race van het seizoen wordt definitief verreden op de Autodromo Internacional do Algarve de Portimao als allerlaatste details zijn afgehandeld met de lokale promotor. Op dat circuit werd vorig jaar voor het eerst een Formule 1 race georganiseerd... en nadat het hele kalender werd aangepast vanwege de uitbraak van het virus. Uiteindelijk werden er van juli tot en met december alsnog 17 Grand Prix verreden. Formule 1-coureur Fernando Alonso is aangereden door een auto... tijdens een trainingsritje op zijn fiets in Zwitserland, dat bevestigde Alpine. Volgens de renstal is Alonso weer bij bewustzijn en onderging hij afgelopen vrijdag meer medische onderzoeken. Het Italiaanse sportmedium La Gazzella della Sport meldt dat de Spaanse autocoureur wellicht meerdere botbreuken heeft. Diverse andere media stellen dat Alonso zijn kaak heeft gebroken... Het is nog onduidelijk of Alonso op tijd hersteld is voor de start van een nieuwe Formule 1 seizoen. En de openingsrace staat gepland voor 28 maart in Bahrein. De 39-jarige Spanjaard wereldkampioen in 2005 en 2006 is na twee jaar terug in de Formule 1. Alonso vormt nu bij Alpine het rijdersduo met de Fransman Esteban Ocon. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. We zijn weer op de hoogte van inderdaad het Formule 1 race nieuws. Ook voor het aankomend seizoen. Vandaag een heerlijke schaatsdag en ook in Zandvoort wordt er uiteraard geschaats. Waaronder op het Zwanenmeer in Zandvoort Zuid in de Duinen. Daar kan je op dit moment lekker schaatsen. Maar kies altijd ondiepe plassen, sloten en vijvers in de buurt om te schaatsen. En ga niet op die water nog het ijs op, want daar is het echt nog te dun. Dus pas op als je het ijs op gaat of het ijs wel hard genoeg is om daarop te schaatsen. See. Deze single van Chicago is uit 1979 alweer. Je hoorde de Street Player en als je nou denkt van, nou volgens mij is hij nog helemaal niet zo oud. Ik ken hem van een andere plaat. Nou die sample van uh, die je hoort in deze plaat, die is uh, gebruikt door de Bucketheads. Die hadden in de jaren 90 hadden ze een uh, grote hit met de uh, Bomb. En die gebruikten dus inderdaad voor uh, de Bomb deze plaat van uh, Chicago en de Street Player. Voordat we naar het dier van de week toe gaan, gaan we even naar Zandvoort toe. Frank Paardenkoper, uh, alias Dingetje, die heeft uh, heel veel uh, mooie platen gemaakt, uh, albert En uh, ja, de rubberen dat is eigenlijk wel zijn uh, grootste hit geweest. Op dinsdagmorgen, trouwens ook bij uh, CFM met de Kan nog walshow. Doen ze met z'n vier uh, dat uh, programma. Nou, ook daar uh, is Frank Paardenkoper een uh, presentator uh, van. Nou, heel lang geleden had hij een uh, plaats... Die heette Ik en mevrouw Jansen. Ik heb even lang gezocht, stoffer eraf geblazen... maar uiteindelijk hem toch gevonden. En die gaan we zo vlak voor het dier draaien. Hier is onze eigen Frank Paardenkoper, oftewel dingetje. En ik en mevrouw Jansen. Me en Mrs. Jones. Daar lijkt het een klein beetje op. Nou, daar is het gewoon van, hè. Moet jij voor mij een lekker balletje, Joop? Mag ik twee balletjes hier? Zeggen nou, waar we het toch over ballen hebben. Ik ga hem aanbewaren, Joop. Ja, hè. Enige tijd geleden zit ik in mijn fitnessclubje. Ik Die een bodybuilding, hè, dat weet je. Zo'n verbredingscursus. Komt er een dame naast me zitten, Kop groter dan ik? Zo'n grote blonde toeterhaar, je kent het wel. In een mootje, hé, hey, wat een mootje, echt te gaan Mevrouw Jansen stelt ze zich voor. En die jas gaat uit en wat denk je? Twee ballen gehakt, graag. En bij het zien van die verknettering stort ik zo van mijn rug zeg. Maar ik, oh, ik lag op de grond en ik denk die is voor mij. Maar mevrouw Jans. En ik moet ik zal zonder hebben die jas. Lekker die ballen gaas, doe maar nog maar twee. Ja toch ook Joop hè. van zo kwam het balletje rollen. En van het een komt het ander. Zou dat het zo moeten zijn, maar mevrouw Jansen, waar blaast ze nou? Ik begrijp er niks van, kijk, ik heb er een jaar zoveel voor over als het moet. Maar dan moet ze wel op taart zijn. Nee, Joop, wacht nou even, je hoeft er nog niet naar huis, ik ga er ook niet naar huis. Wacht, wil je allemaal niet steunen, Joop, hoor, je moet er even zien, maar mevrouw Jansen. En, en is het te laat en dan begin ik toch te balen. Ik vind, op taart is op taart. En dan mag tien, mag mijn eigen King's 46'er zijn, maar het is wel een kanje, dat kan ik wel opbouwen. 7 uur en 7 uur en niet 12 uur, zoals mevrouw Jansen. Kraag wat? het is half tien. Wat blaast je nou? Ik lijp wel gek en ik ga hier niet helemaal op het zitten wachten hoor. Kraag honger ook van altijd het wachten. Moet jij je, moet je nog een balletje houden? Gabberen van me. Twee ballen hard. En een beetje stil, wat zeg ik? Vier ballen. Die sofa. De balig sofa Joop. kan het je niet vertellen. Ik draag paard van de Kring. Is dit het, het allemaal wel waard? Vraag ik me af soms. In huis is het tien uur, is het er nog niet. Ik heb twee ballen gehakt. En hey, waar blijft ze naar het mens? Ik kijk toen net zo goed naar huis gaan. Wat doe ik het allemaal voor? maar een dubbeltje op, hoofd, dan bel ik even met mijn stien op. Hallo, stien. Dag wijfje met manus. Ja, je bloed eigen manus. Zes gaat, ik kom naar huis hoor. Als je me nog hebben wil. Ben ik ben echt een zak geweest, ik weet het. Maar we gaan het met z'n tweeën helemaal weer verwarren van beginnen. Elke avond ballen gehakt is, er hoeft niks toch ook een leven. Als je me nog wil hebben, dan kom ik nu naar huis op mijn bakfiets. Eerlijk waar. He. Daar gaat, tot dus straks. Graag krijg... naar nou, wat! Ja hoor, kwart over twaalf, daar zijn je te rappen, mevrouw Jansen. Mijn blijf je nou, mafkees? Kees, zit de hele avond hier te wachten. Ballen te eten dat ze mijn neus uitkomen, dan komt ze om een kwart over twaalf aanzetten. We zouden gaan eten vanavond of ben je dat weer vergeten? Nou kijk je dit is ze. Mooi hè? Ja, dacht ik ook. Maar Jij je bent hebt, je hebt niks aan hoor. Je hebt er geen ballen. Wat? Nou ja, oké. Okay. Ah, nee, ik ben niet kwaad meer. Hè? Ah, dat weet je toch, kan je ervan me. Als er die jongens die binnenkomen, dan denk ik toch weer nou, ah, ik ben niet echt boos, ik bel even naar Stien. Wacht, ja maar even, ga maar even een dubbeltje. Hallo, Stien. Met Manus. Ik zeg, ik sta punt om naar huis te gaan. En er komt een relatie binnen. Van biljarten, ja. Ja, ik krijg nog een paar ballen van hem. Dus ik moet het even uitpraten, we hebben ruzie gehad van wij, hè? En daarna kom ik naar huis. Daags gaat. Zet het thema vast op hoor. maar dus u komt er zo aan. Ja, dat was Frank Paardenkoper, oftewel Dingetje. En ik en mevrouw Jansen. Ja, toen ik nog een radiopiraat was, heel lang geleden. Hè? Ja. Zelfs ik nog een klein robje was. Ja. Toen, <lacht> <lacht> nou, ja, toen draaide ik deze plaat al. Ik vond hem zo geweldig. En ik kwam er weer tegen. Ik denk, nou, die moeten we maar weer eens uh, uitzinnen. Uiteraard naar het origineel van uh, Billy Paul. En uh, me Mrs. Jones je inderdaad. Uh, ik en mevrouw Jansen. Daarmee is het half vijf geworden. Dat betekent dat Albert-Jan weer helemaal klaar zit voor het dier van de week. En deze week hebben we Briel. Mijn naam is Briel, een aanhankelijke en enthousiaste kater van een vijf jaartjes jong. Het enthousiasme is wel uh, pas als ik jou en mijn omgeving wat beter ken. In het begin kijk ik wel even de kat uit de boom. In het asiel ben ik nu inmiddels gewend en kom ik gelijk op je afgelopen als je binnenkomt. Ik word graag geaid, maar wel met mate. Af en toe ben ik nog speels en buiten vang ik dan ook nog wel eens een muisje. Ik ga erg graag naar buiten toe, zoek daarom een huis met een tuin en snap het kattenluikje. Ik zoek een rustig huishouden, zonder andere huisdieren en kinderen, omdat ik anders snel gestrest raak. Duidelijk verhaal, Briel. En waar verblijft Briel? Briel verblijft momenteel in het dierenthuis Kermerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierentehuiskermerland.nl Want voor je het weet zit er geen hond meer in de zin. <laughs> het is helemaal kat Of kater of poes. Ja, de, de huisdieren zijn populair. Zijn erg populair. Maar in ieder geval, Bril zit er nog en die verdient natuurlijk ook een thuis. Zo is het. Dat was uh, Dier van de Week weer in samenwerking met het uh, Kennemer Dieren thuis. Ook na te lezen op de, het CFM TV kanaal, kanaal 40, digitaal via uh, Ziggo. Dan gaan we zo dadelijk, gaan we zoals live. Ben je er al uit? Ja, ik ben er uit. Uh, ja. uh, Beetje ja. hulplijntje ingeschakeld hulplijntje, waarschijnlijk. Hulplijntje, hulplijntje, want hij stond niet op mijn uh, top... Uh, nee, ik, ik vind het ook helemaal niet bij jou passen. Nee, maar Wat <laughs> Want weet uh, bedoel... je? Ik had van die groep had ik een andere plaat voor uh, deze week uitgekozen. Ja. Toen dacht ik, van, nou zal ik dat wel kunnen maken om die te draaien als ik samen met Albert Jan programma doe. Ja. En, uh, dus ik had hem nog even in de ijskast uh, geparkeerd. En nu kom ik er zelf en nou mee. En nu kom je er zelf mee. Ja. Dus dat is best wel grappig. Goed, gaan nog we zo dadelijk doen. Even inspanning. De SOS lijven, maar eerst uh, ga ik uh, even iemand zijn leven redden, denk ik. My life Last night I DJ Saved my life, yeah. Cause I was sitting there bored to death And in just one breath You said, You gotta get up You gotta get off You gotta get down, girl You know you drive me crazy, baby You've got me turning To turn into another man Called you on the phone No one's home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 said, away goes trouble down the drain. Well, all right. Jump time. Dat vind ik dan weer een beetje jammer van jou, bijzonder dat je niet de koptelefoon op had. Want bij het ene effect zag je wel kijken, hoor, je dat uh, ik had ook, ook, ook over de boxen. Maar nee, dat, nee, dat, nee. Dat, dat klopt wel heel dat apart, nee, hoor, met uh, je koptelefoon op uh, 10... Jor, uh, inderdaad de single uh, van uh, In Deep. Uh, let's night the DJ saved your life. Save your wife, hè? Dat uh, zeiden we ook wel eens uh, vroeger trouwens. Uh, ja, het is tijd voor SOS Live. Ja, klopt. En uh, daarom gaan we terug naar uh, het jaar 2006. En het is een opname van een dubbel album, Stadium Arcadium. Uh, die ze uit hebben gegeven. En uh, daar is een live concert van gemaakt. Tijdens, het uh, tijdens de Continental Airlines Arena. In East Rutherford in New Jersey. Ja, wat moet ik er verder van zeggen? Het is uh, gewoon een uh, prachtig nummer. Het zijn meestal best wel uh, ruige nummers. Maar... Ja, zeker. Uh, dus, uh, dus het staat, stond niet op mijn uh, top 10. Nee. Maar goed, uh, na zware overleg met de redactie. Zijn we er toch uitgekomen. Dit is toch een hele mooie uitvoering van het nummer. We gaan uh, luisteren naar de Red Hot Chili Peppers in 19, uh, 2006. Uh, het is een uh, registratie van uh, nummer SNOW. ...van jouw hulplijn over uh, te uh, Deze van de Red Hot Chili Peppers. Ja, en inderdaad past ook bij het weer, hè, een beetje snow. We waren het dus... in ieder geval al over eens dat, uh, dat jij dit ook mooi zou vinden. Ja, dat zeker. Want ik had een andere uitgekozen van uh, de Red Hot Chili Peppers. Ja. Die had ik al klaarstaan. Hè. Die stond dus in de ijskast wat ik net al uh, zei. Ja. Dat was uh, California Cation. Maar goed, uh, twee tegen één, dat is gemeen. Maar wij hadden gelijk Nee, Dus namens de redactie uh, bij deze... Hartstikke nou, mooi, en het en is uh, kort. Toepasselijk ook, hè? Ja, dat so, bedoel ik, ja, dat ja, zei ik. Ja, ja, dus het past goed bij het weer. We gaan uh, van, het, uh, van uh, Snow gaan we over naar het, uh, die, of het Dier van de Week. Ah, ah, ja, ja, ja. Ja, ja, <laughs> ja, Dier van de Week, Rob. <laughs> ja. Nee, het Gedicht van de Dag, Rob. Na 52 jaren in je leven, maak jij, jij het testament op van je jeugd. Niet dat je geld of goed hebt weg te geven. Voor muzikale jongen heb jij altijd al gedeugd. Maar je hebt nog wel wat mooie idealen. Goed doordacht, hoewel ze erg kostbaar zijn. Wie dat, wie dat wil financieren, Rob komt het geld wel halen. Vooral, vooral de ZFM-vrijwilligers vinden dat wel fijn. Aan je vrienden, je vrienden, laat je graag het vermogen om verliefd te worden op een meisjeslach. Gelukkig zit jij in de muziek niet op te drogen. Maar wie het eens proberen wil, die mag. En die dj die jou altijd placht te dreigen... Rob, jij komt nog eens een keer op het muzikale pad... kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen. Dat wil zeggen, Rob heeft toch gelijk gehad. Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen Die Rob voor zich houdt, omdat geen mens er iets aan heeft Dat zijn zijn ZFM-herinneringen Die neemt hij mij zolang hij verder leeft Muziek was Rob's eerste liefde En het zal ook zijn laatste zijn Moderne muziek en muziek uit de jaren tachtig Leven, leven zonder muziek zou voor Rob ondenkbaar zijn. In deze wereld vol crisis houdt muziek muziek hem op de been. Rob is gelukkig in Zandvoort verankerd. Soms is hij thuis, vaak in de studio hier. Rob heeft zijn leven zeker niet verkwanseld. Rob, van harte, kom op met dat bier... Ja, dat was eenmaal. Hè? Ja. Dankjewel, Albertje, Wat een mooi gedicht van de dag. Ja. Rob, ja. Weer een jaar verder. <coughs> ja, ja, dat klopt. Neem, neem een slokje. Ja, inderdaad. Nou, was maar een slokje bier. Hè, trouwens. Ja, ja, Heb je bier ja, nee. bij, hè, Fred? Ja, Fred, hé, hey, Fred. <coughs> dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja, nee, ja, nee, dat zit er even ja. niet in. Nee. Maar goed. We maken het nog wel een keer goed hoor. In ieder geval een heel mooi gedicht van de dag. En uh, ja, normaal gesproken zou ik dus uh, John Maas bijvoorbeeld draaien en ja. Music. Ja. Maar ik heb een ander gevo ge gevonden en dan moet je luisteren naar het begin. En dat uh, nummer heet Lost in Music, dus dat uh, klopt ook uh, heel erg uh, oh, goed. Is heel toepasselijk. En is van uh, Stereo IMCs. En het begint, My Name is Rob, het begint het ook. Hè. Moet okay. je luisteren, moet je luisteren. About. Some of them whisper, some of them shout So the four corners of the earth are reached out Chilly-chally if you want, but you ain't got the fun Your backhand is always full of funny songs So let me be blunt, like a tree trunk of funk I'm articulating what you just grung in your own worst enemy, that's a fact Look in the mirror, then tell me who's flat worth for wear Support it real so, so much the worse. The devil jungle high ha. But old-school folders of the proof How drugs and booze steal away the youth. And I can't hold back now yeah, Ja, hij past uh, zeker bij mij. Deze van de stereo MC's. En Last in zegt... My name is Rob. Ik ben vandaag uh, 52 jaar geworden. Dus uh, na het gedicht van de dag... het mooie gedicht van uh, Albert-Jan Dank daarvoor... Uh, paste deze plaat ook uh, wel degelijk. Ik kreeg net een telefoontje... dat uh, mocht je nog willen schaatsen bij uh, Sinterparks... helaas uh, kan dat niet meer... want het is uh, verboden om uh, daar uh, bij Sinterparks te schaatsen. Je kan bijvoorbeeld wel uh, kiezen voor... Uh, de ijsbaan, uh, of de ijsbaan, ja ik noem het al ijsbaan. Bij het Zwanemeer in uh, zandvoort zuid Daar kan je nog wel schaatsen, maar uh, niet bij Center Parks in Zandvoort. Dus houd daar even rekening mee. Hier is uh, de zingel van Mel en Kim en Respectable. We keep the pressure on every night. En toen had je Mel en Kim inderdaad met onder meer showing out, hadden ze een grote hit. En ook dit was een grote hit van deze twee dames. Een van die twee is trouwens overleden. weet even niet welke, Mel of Kim. Goed, dat, dat, een van die twee is in ieder geval overleden. Joh, de, de single Respectable. Hij heeft het weer gered. Ja, Om hier in weer in Sanford te komen. Ongelooflijk, hè? Ja, Snel schuiven voor pilen. je auto uh, gemonteerd. Ja. En, uh, en ga met Sneel die banaan. Schuiven, ja. Ja, ja, nou. Hoe is het, uh, Fred? Ja, uh, gezien uh, uh, ja, het winter weer uh, prima. Ja. ja, toch? Ja, heb, ja. Je, heb je nog een beetje Mooie gemaakt? Ernaar, een beetje? sneeuwpop gemaakt of uh, iets dergelijks? Ja, vanaf, uh, vanaf uh, achter het raam uh, in gedachten. Gedachte. <laughs> <laughs> heel goed, heel goed. Nou, fijn dat je weer in de studio bent hier aan de Tolweg 10A. Ja. Zometeen vanavond wou ik eigenlijk zeggen, maar vanaf 5 uur hebben we weer Entertainment for You. Wat gaan we krijgen vanmiddag? Nou, we gaan lekker bellen met uh, Leslie Roswag. En uh, hij, heeft, uh, ja, hij heeft een, een leuke, leuke feestzingen gemaakt. Uh, Daila. Ja, ik de ken lessen hier niets, lala, maar... Uh, ja. ja, ja. En uh, Rick Termeer gaan we bellen. En uh, ja, die hebben het over... Wat voelt dit goed? Aukje Fijn gaan we bellen. En uh, blijf vanocht. Nou, ik, <lacht> denk, dat, uh, ik, denk, ik denk niet dat je, mijn... Uh, je, je, je, je, je, hebt, je hebt de, de hoes gezien. Uh, je, je hebt de gezien. Je denkt, laat me zitten, of niet? Uh. Nou ja, laat ik me niks zeggen. Oh, oké. Okay. Okay. <lacht> en ehm... Um, we gaan nog bellen met uh, Catharina Hulters. Uh, toen ook nog hier geweest, net voor de coronatijd nog. En haar nieuwe single uh, heet Kijk Me Eens Aan. Ja, ja. dat is echt zo. Dat is een Valentijns, ja. Dat, ja, Valentijns ja, dat is ja, Morgen is Valentijn, maar we zitten midden in de carnaval. Toen kwam ik deze, deze tegen trouwens. Dames en heren, we gaan beginnen. Carnaval 2021. Iets anders dan normaal. Ja. Geluidse woonkamer. Ja, het Quarantaine ja, ja, het Carnaval. carnaval. Ja. Dus uh, gaan we dat ook nog krijgen bij jouw quarantaine carnaval? Nou ja, of ja, nee, niet? Nee, ik, zat, ik zat eigenlijk meer te denken, uh, omdat het toch een mooie Valentijn is, uh, eigenlijk Tino Martin te draaien van, uh, van zijn nieuwe album Jouw uh, Liefde. Jouw liefde, ja, is een mooi nummer. Ja, Dat is een heel mooi nummer. <laughs> Jouw liefde. Okay. Dus uh, ja, hij, ja. hij voelt alweer een gedicht aan. Ja, <laughs> hij is alweer met het programma van morgen bezig. Maar wij zijn nog met jouw programma bezig. Ja. Nou, dus, dat, nou, ja, ja misschien Tina Martin is altijd goed. Dat zo meteen na vijf uur. Ja, dat sowieso. En uh, ja, nou ja, volgende week uh, hebben we in ieder geval uh, nog even een, uh, een gast. Te gast. En dat is een, een jonge dame. En dat... Uh, is Jacqueline stok, als ik het goed zeg. Oké, okay. altijd gezellig. Altijd gezellig, alleen ja. Welkeurig op uh, anderhalve meter natuurlijk. Ja, daar is deze studio gelukkig ja, gerold voor. Ja, inderdaad. Ja, nee, helemaal en, uh, goed. En uh, ja, de, de voorzorgsmaatregelen die, uh, die er zijn, uh, ja, die uh, neemt ze in acht. Ja. Dat is mooi, dat is mooi. Leuk, leuk dat het naar de studio komt. Gezegd, ja. Uh, ja, prima. Wij gaan uh, zo meteen naar je luisteren, Frits. Dank je wel. Een Beetje volkschouw op Valentijn. Af en toe zo'n heerlijke lekker hè? Schuiver ertussen. Ja, dat, dat gaan we zeker doen. doen. Schuiver Marie, in. Ah, Tino, Tino zit ertussen. tussen. Ja, okay. Tino ja. zit ertussen. Dank voor de tip. Okay. Be, een beetje Valentijns Carnaval. In... De, de, de Solonese krijgen je zo meteen bij, bij Fred. Ja, hij staat daar namelijk ook in de Dutch of 5. Ja. Hij is de nou ja. voor je Dutch of 5. Dus. Ja. Nou ja. ja, dan heb je, heb je hem toch gemist, Albert Jong. Ja, nee, ik moest er dus dichterop vandaag. <laughs> ik bedoel, dat was, dat was uh, heel simpel. Ja, nee. Ook begrijp ik. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou... bedankt voor het luisteren. Tot morgen, daar zijn we er weer. Dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you meet. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. tack ramble. Give a whistle.